afgelopen weken zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen studentenleiders opgepakt. Buitenlandse journalisten mogen de komende dagen niet in het centrum van Teheran komen. En mogelijk gaat de regering het mobiele telefoonverkeer verstoren. In een buitenwijk van Athene zijn tientallen jongeren opgepakt. Volgens de politie waren ze van plan morgen rellen te schoppen bij de herdenking van de dood van een jongen van 15. Die een jaar geleden tijdens rellen werd geraakt door een politiekogel. Leidde tot weken van velle demonstraties en rellen.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 Them put, put, put, put, them, put, put them up, put put up, put, put them up, put them up, put them up, put, put, put them up, raise it up. Come on! Ja, zoals shorts zijn we aanbeland bij de Nightwalk. Het eerste uur is begonnen. Ja, Jantje is niet, Marks ook niet. Je luistert nu naar Evil Activities, with the Player en MC Mike Redman. Naar nummer Red, uh, raise it up. We zijn alweer lekker begonnen, er zit alweer een biertje in. We gaan daarna luisteren naar het eerstvolgende nummer. Als ik de naam er nog van weet, Lords of Hardcore volume 8, The Killing Machine, met The Sign. We komen zo weer bij u terug, en natuurlijk, als we een beetje mazzel hebben, is Jillis er ook om dit, jaar stampavondje ook nog mee te maken. En we gaan ook nog even een paar live sets draaien die ik heb verzameld ondertussen, en uh, we gaan even lekker old school hardcore vanavond luisteren naar Nexus met The Sign. En uh, ik zei het net ook al, een beetje oldschool hardcore avondje. Dit zijn alle beste nummers uit 2009. Niet allemaal, maar ik heb een bepaalde top zoveel vastgesteld. En uh, we komen later weer bij u terug. Face. You see that oh, hard shit? Go. Ja, ja, ja, we luisterden net naar Nexus met de sign. En uh, ik heb, ondertussen heb ik de rest van mijn trouwe crew heb ik hier binnengekregen. Gilles, het u bij de microfoon, alstublieft. Moet dat nou echt? Eigenlijk wel ja, je moet straks de twee Eerst de eerste de twee uur moet je ook nog lullen. En ja, heb... dat weet ik. Maar ik heb een mooie, schone dame meegenomen. Om echt waar, mij daarbij echt waar. Verras mij. Nou, moet je kijken. Surprise me, impress me. Try Kijk. to undress me. Moet je horen. Spreek. Ja. Hoe is het met me hem? Dat kan ook harder. Ja, nou ja, ik uh, heb net fijn Sinterklaas Is het? Iets harder praten, schat. Oh, ja, sorry hoor. Ja, dat mijn buur. Eén, ik heb nog een verjaardagstade gehad. Een mooie gauw Oh, vet Met schat. mijn naam. Nee, hey, kijk eens dus Dat zijn happy. leuke berichten. Ja, ik was echt heel hè. Beter, beter. Ja. En uh, Ik had gehoord, jij zou vanavond naar Tündendam gaan. Nou, eerst naar België gaan. We ja? een uh, feest met allemaal verschillende muziekstijlen, maar voornamelijk ook wel hardcore en zo. Ja. Maar uh, dat is nog niet geworden, want het was toch even. Uh, jammer. Uh, dat was het, 60 euro was benzine of zo. Oei, het is toch België. Dat is wel. Uh, dat is wel balen, ja. Dat, uh, wow. En toen dus, uh, zouden we naar Tuttendom gaan, maar toen heeft uh, mijn vriend alleen twee kaartjes gekregen. Ai, ai, ai, ai, ai. Dat is weer jammer, dat zijn weer, de, dat zijn weer de mindere dingen eigenlijk. Maar uh, heb ik nou toevallig even mazzel, weet je, heb ik eigenlijk nog zin in een stampavondje, laat ik het ook zo zeggen, dat de andere apparatuur die ik had, die deed het niet. Het was gewoon het lot. Ja, het was gewoon, het was gewoon fate. Het was determined to happen like this. Het gaat wel in jou gebeuren. Ja, maar we gaan ook nog even, ja, een, stukje, even een stukje nieuws gaan we doen. Want uh, ja, we zijn nou toch in de synths weer en iedereen heeft het vast wel gehoord. Uh, er is ook een stunt uitgevoerd uh, dit jaar. Wat is het? Nee, nee, nee, nee, luister even heel goed. Iedereen uh, ieder heeft dat wel meegekregen. Uh, alle flitspalen rond alle grote steden en snelwegen, daar heeft de Sinterklaas heeft daar een pakje omheen gedaan. Echt? Ja, uh, mijn, uh, ik heb, uh, uit bronnen heb ik vernomen, in ieder geval mijn bronnen hebben ook foto's genomen. En uh, ja, dan proberen ze die, dat, dat pakje van die, van die camera af te krijgen, dan hadden ze hem er bijna af en dan gleden die weer op. Dus ze hebben al eh, flink wat kutwerk aan. En uh, nou ja, het, uh, het zat de politie niet mee toen. Uh, het, het, zit, het zit nou kennelijk de Sint ook niet mee. Ik zal het heel even oplezen. Uh, het leven van de Sint is niet altijd even gemakkelijk. Overal liggen er problemen op de loer. Maar dat heeft hij nog gelukt dat het niet sneeuwt. Toen hij woensdag aankwam in het Gelderse... Uh, wat is dit? Genderingen? Kwam hij met zijn minivoertuig vastzitten in de modder. Terwijl kinderen op hoog uh, uit 15 meter van hem joelend zaten te wachten. Moesten drie mannen hem uit zijn benarde situatie redden. Ze droegen hem op een stoel naar de... Uh, ja, Droge Orden, om het zo netjes te zeggen. Drogere orde. Ja, kom op zeg. Zo werd tenminste zijn mantel niet vuil, alsof dat nog niet genoeg was. Werd de sinds avond in Zeist beroofd van een lading chocoladeletters. Nadat de Sint en zijn knechten uit een auto, waren gest uh, uh, uit een auto gestapt waren, werden ze omsingeld door een zestal jongeren. Zij eisten de zak vol chocoladeletters op, Daar is zijn momenteel nog niet opgepakt. Van de week veroorzaakte dan weer zijn pietenproblemen, of eerder de treinconducteur die de abonnementen van de pieten moest controleren. De conducteur slaagde er niet in, twee treinrijden... Twee treinreizigers te identificeren vanwege de schmink. Nou, mensen die er nu in geloofden, hij is nep. Ze werden onmiddellijk uit de trein gezet. Het Sinterklaasfeest in Lelystad moest hier worden uitgesteld. het is eigenlijk wel zwaar genaaid, weet je. Zit je op die man te wachten, weet je. Dan heb je nog het volle geloof erin. Ik, even één vraag voordat ik deze opmerking weer ga maken. Want we zitten nog wel in Amsterdamse regio's eigenlijk. Best wel ook soms een beetje. Wie van jullie is hier voor Ajax? Zitten er dat... Dan ga ik nu een hele vervelende opmerking maken, denk ik. Wat is de overeenkomst? Wat is de overeenkomst tussen Ajax en Sinterklaas? Dat gebeurt Nee. Ik zal het even uitleggen. Ze, zijn allebei, ze, hebben, ze dragen allebei rood-wit. Hebben allebei zwart in het team. En zijn geen van beiden geloofwaardig. Nou, het spijt me zeer, Feyenoord en. Ik ben niet voor Feyenoord. Ik ben niet voor Feyenoord. Ja nou, dat weet ik, maar van AZ dat weten we allemaal. Die hebben nu weer het kampioenschap gewonnen, daarna nog wat gewonnen en die winnen de komende 20 jaar niks meer. Nou dat is mijn clubje dan. dan. Kennen we niks aan doen. Ja, de beste gaan altijd voor. Ja, voor. <laughs> en uh, ja we hebben nog heel veel, ja, we gaan eigenlijk nog wel veel meer doen dit, uh, deze komende twee uur. Want ik mag natuurlijk uh, echt me helemaal gaan uitleven en alle geiligheid en uh, alles en nog wat doen. Mijn moeder luistert Sorry mama. <laughs> Hoe is het trouwens met Joost? Goed. Joost? Joost, als je me hoort. Ik zal binnenkort Jane weer voor je meenemen. Nee, nee, je moet bitch meenemen voor okay. Jane. Oh ja, nou kan ook, weet je. Beetje van beide. We gaan nou naar DJ In jungle luisteren met Static, met Bring It Raw. Daarna komt even kijken als ik het goed heb. Ook weer van uh, het album Lords of Hardcore Volume 8, de Killer Machine met I'm in a Nightmare. Volgens mij was het Neophyte Fight en de playa. We gaan vanavond nog de hele avond door. Tot een uurtje of 1, denk ik. Hoop ik. En uh, we gaan ja. dingen doen die ik niet mag. Am I awake? Am I asleep? I haven't figured that out yet Afraid to breathe, afraid to move Can't get no rest All the colors are full of my face And my heart's pounding out of my chest I'm in a nightmare Rescue me Ja, we luisteren net naar de playa met new Five, met I'm in a Nightmare. En ik moet zeggen, ja, ik ben niet echt in een nightmare, ik vind het uh, heerlijk. Ik vermaak me ook zeer kostelijk overigens. Ik, uh, ja, ik heb hier nog steeds... Uh, uh, mag ik even wat vragen? Oscar en ik zouden jullie uh, een paar andere stoelen willen gaan betreden. Want ik wil eigenlijk de Nightwalk crew even op uh, de stoelen hebben. Want ik heb Jyllis daar straks ook nodig. Als ik, mag als ik zo beleefd mag vragen. Ik nee, ja, denk... Jij ja, vroeg of we meekwamen, dus blijf je ja ik heb straks, ik heb wel mijn vaste crew nodig jongens, daar kan ik niks aan doen. Als, als ik dat niet heb, dan, uh, ja, dan kun je me niet zo goed... Je uh... weet niet eens wat te drinken aan, Arie. Nou heb ik hier wat dan. Ja, weet ik nog niet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ja daar kan ik ook niks aan doen. spijt me. spijt me. Het spijt me. doet heel veel zeer allemaal. Het spijt me. Ja, dat uh, hoor ik wel vaker. trek een nummertje, schat. Er zijn nog vele wachtende voor u. Onder andere ik ook. Ja, ach. En ik. En uh, mensen, uh, jullie hebben allemaal wel eens wat gedaan toen jullie dronken waren, wat eigenlijk niet door de beugel heen kon. Hè? Of dat je ik niet. zoiets stoms hebt gedaan. Zou mijn actie kunnen zijn? Ja, eigenlijk mijn maar actie. Eigen, eigenlijk zie ik jou dat soort dingen alleen doen, want ik drink niet, weet je nog wel. Ik ook niet. Oké, okay, nou ja, dan ga, ik dit, dan ga ik dit op mijzelf bedelen. Ik sta altijd in mijn broek te pissen als je hem er stom Ja... Ja, dat is wel waar, ja. Oké, okay, <laughs> nou ja, oké. Okay. Uh, ik ben dus kennelijk niet de enige die stomme dingen doet. In Leeuwarden doen ze het nog erger. Dronken man rijdt, toeteren de politie, uh, rijdt toeterend langs politie. Het gaat weer lekker vandaag. <laughs> Een 24-jarige Leeuwarder is in de nacht van donderdag op vrijdag. <laughs> Leuk Nederlands. Op vrijdag opgepakt. En het, het staat hier echt, hè? Ik heb, ik heb getuigen. Nadat hij dronken en toeterend langs een politiewagen was gereden. De man haalde op uh, Wortelhaven in Leeuwarden de politiewagen in en begroette de agenten met een klaksonconcert. Dat was onnodig en dus gaven we de man een stop stopteken. Al dus de woordvoerder van politie Friesland. Toen de man stilstond en met de politie sprak roken de agenten een alcohollucht, op het politiebureau bleek hij... Bleek bij een ademanalyse, wat rotwoorden rotwoorden zeg, dat de man maal de toegestaande hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd, al dus de woordvoerder. Het roze papiertje van de man was dit jaar al twee maal eerder ingenomen. Voor het klaksoneer kreeg de toeterzatte Leeuwarder een bekeuring. Hé, hey, wat een woordspeling. Ja, het is echt, uh, gods, toeterzatte. Ja, ik denk dat, uh, nee, nee, nee, het staat hier allemaal in de context. Hè. Ik ben, uh, ditmaal ben ik onschuldig. Ik lul niet ik lul altijd onzin. Ja, vertel dat is, Mike. Dat willen we nou toch wel eens weten. Hoe zit het met de kont van je ex? Nou, als ze op dit moment luistert... Voer uh, ja, de, de groeten. Ja, je krijgt sowieso de groetjes van mij en de rest van de crew. <lacht> nee, met de kont van mijn ex is niks mis. En welke ex welke bedoel je dan? Meer? Ja, dat we ik me eigenlijk ja, mijn allerlaatste ex was uh, volgens mij... Uh... Volgens mij! Oh. Zeg, ja. Mike, heb jij wat gemist? Ja, nou? ik mag geen namen noemen, weet je. Dat is ook weer zo lullig. A, noem maar dan A, B, C of D. A, V. O, V. Ja, dat was eigenlijk niks mis met een lichamelijk, best lekker ding. Mocht mijn vriendin nou luisteren schatje? Sorry. <lacht> uh, uh, uh, uh. We gaan luisteren naar source code met I'm not a number om even te ontsnappen aan deze we wervelstorm we aan pijnlijkheden straks. We gaan zo weer verder met The Nighthawk. We gaan zo nog even luisteren naar een enge fish remix Eye of the Storm. En uh, we gaan in twee uur gaan we nog even wat live sets beluisteren van Massive Hardcore 2009. From the front to back, if you want it like that, just, move, move. just, move. wanna measure my size, I rise above I the norm, move. the urban eye car riding on the outer storm. Out of storm, out of storm, out of storm, out of storm, no time to chill, come on! Dutch stuff, I wanna puff, puff. Give me the green, green stuff, I wanna puff. The Dutch green stuff, huh? Purple haze, bullet widow. That's the kind of shit I want to blow. <laughs> Ja, we gaan luisteren naar Endymion met Nosferatu, met Act of God. Daarna zijn we bij u terug met een ja, wel heel uh, raar nieuwtje. Een uh, elf die een kerstman bedreigt. En uh, we komen ook nog even straks bij een uh, ja, vrouw die haar naam op een... Ja, in een nogal ja, bizarre manier heeft laten veranderen. Nee, ze heeft een hele rare naam en die zal ik jullie straks verklappen. Ongeveer. Ja, we luisteren Endymion met Nosferatu naar het nummer Act of God En ik moet eigenlijk best wel zeggen, ja, toch wel een van mijn favoriete nummers En uh, hij wil weer opstarten, hij heeft er zo'n zin in En uh, ik moet zeggen, ja, ik heb spectaculair nieuws Echt spectaculair nieuws uh, Wil de Nightwalk crew zich achter de microfoons gaan begeven? Want ik heb toch wel leuke meningen nodig straks voor jullie Ook die microfoon, alstublieft Ik zei het net al, voordat we naar Nosferatu en Dimion gingen luisteren. Elf dreigt kerstman met bomaanslag. Cool. Ja. Zoals ik het al zei in Amerika, echt het is het land van de mogelijkheden. En dan niet alleen de gouden mogelijkheden. Ook. Zal ik hem dan ingooien? Zal ik Doe jij hem, man. Zet je koptelefoon even op. Nou, schiet even op. En lezen! Hallo! Hé, hey, ik ben er ook weer. Ach, het zal ook niet eens in het zuiden zijn, hè, die vuile klerenlijers. Een man in de Amerikaanse stad Georgia is gearresteerd nadat hij verkleed als elf de kerstman had bedreigd. Hij verklaarde tegenover de kerstman die in een winkelcentrum in Atlanta zat, dat hij dynamiet bij zich had. William C. Caldwell sloot aan in de rij om op de foto te gaan met de kerstman. Toen hij aan de beurt was, vertelde hij dynamiet in zijn tas te hebben. Vervolgens riep de kerstman, verstandig als hij is, de beveiliging erbij. Het hele winkelcentrum werd ontruimd, maar er werden geen explosieven aangetroffen. De 45-jarige elf werd echter wel aangehouden. Hij maakte geen deel uit van de kerstmanning van het winkelcentrum. Dan moet je ook wel gek in je hoofd zijn. Als je, als, als je 45 jaar bent, je gaat verkleden als een elf en de kerstman gaat bedreigen. Nou, Aniek, ik wil ook even mijn ja, mening hierover hebben voordat ik mijn uh, vuil ga spuien. Heb jij vuil dan? Ja, Aniek, wat vind je er van? Je bent 45, gaat je verkleden als elfje en dan ga je de kerstman. Dit is echt het toppunt van. Ja, nou, ik... nou, Ik zou oh. gewoon, als ik de wow. hem was, dan zou ik gewoon mezelf uitkomen. Ja, maar volgens mij zit het gesticht al vol met dat soort gasten. Nou, ik heb ook nog een andere vaste gast erbij. Uh, Lisanne, wat vind jij hiervan? Stommie tijd. tijd. Dat is gewoon tijd te veel. Je hebt gewoon tijd over. Hoe triest ben je? Zo triest als woord maar kan zeggen. Nou, je bent een Amerikaan. Ook. En je bent 45. Dat verklaart een heleboel Amerikaan. Wacht, hebben we het nu over de oude nog? Of hebben we het nu over de... Ja, Jezus? Over de ouwe. Mag ik Jezus doen? Ja, ik zei, ik, ik zei het net ook al. We hebben, er is net de vrouw die heeft een hele vreemde naam aangekregen. In ieder geval die heeft ze zichzelf aangemeten. En uh, ja, Jilles gaat jullie daar meer over vertellen. <laughs> nou, ik sla de titel maar even over, anders is het niet leuk meer. Um, nou, het zit zo. Bij een rechtbank in Alabama, dat zal ook weer niet, yeah. keken ze vriend op toen een mevrouw zich kwam melden voor haar jurydienst. Zij liet aan de rechter een officiële naamswijziging zien die aangaf dat ze inderdaad Jezus Christus heet. Voorheen ging de 59-jarige vrouw door het leven als Dorothy Lola Killingworth. Wat de fuck ben jij aan het doen? Ga verder. Ja, je zit zo te heigen. Er aan het poetsen, oh, okay. Hij wordt er al gauw van. Ik dacht dat hij wat anders aan het poetsen was, maar... Uh... Poet... Lees ze! De rechter fronste heel erg met zijn wenkbrauwen... en was pas overtuigd naar de officiële papieren... en haar rijbewijs zag. De vrouw werd later alsnog van haar dienst als jury... dit ontslagen omdat ze te veel vragen stelde... Wacht even terug... De vrouw werd later alsnog van haar dienst als jury... dit ontslagen omdat ze te veel vragen stelde... in plaats van degene te beantwoorden door de mensen van de rechtbank gesteld werden. Ja, cool. Amerika. we Dan kom, he, we hebben dan eigenlijk kom je binnen. Weer, uh, Meneer Jansen, u wordt beschuldigd van, uh, van een overval. En dan zie je echt zo'n gozer met zo'n baard en zo'n witte jurk zie je in de jury zitten. Schuldig. Ja, als ik daar eigenlijk over na ga denken vind ik het eigenlijk steeds enger worden. <laughs> Schuldig bevonden worden door Jezus. Dat lijkt me best fout. Dan ben je eigenlijk ja. wel eens schaak. Dat je het eigenlijk ook zo brengt. <laughs> Dat ben je is het eigenlijk... beste Sjaak als, als je dat overkomt. Ja, ik vind het eigenlijk best wel eng. Jezus, me... wat is dat lullig? Ik vraag me toch af wat er is uitgekomen bij die zaak. Ah, waar die zaak over ging. Dat wil ik eigenlijk ja, ook nog weten. Ik vind het eigenlijk toch best wel knap. Jezus, ja, kom op, zeg. Het is je... Je, een, een, als je 59 jaar bent, word je op een dag wakker. Kom, ik ga mijn naam laten veranderen in Jezus Christus. Lijkt me een heel goed plan. Ja, een strak plan, echt waar. Het is ook weer zo'n zuideling, -Zu -Zu -Zu weet ja, je. Je kent het nummer Sweet Home Alabama. Ja, waar, heel, waar hele vreemde mensen wonen kennelijk. Ook, ook. Maar ook hele goede muziek vanavond. Ook, ja, dat dacht ik ook wel. Ja. Ik krijg echt het gevoel om een zwaar te trekken en jou te doorklieven. Doorklieven? Ah, uh, ook. Zoals ik net al zeg, weet je, trek een nummertje, want er zijn nog vele wachtende voor u. Hey, ik moet wel even ja, zeggen, ik Mike. Ik ben het eerst, hoor. Zeg, uh, dames, heren, het spijt me als jullie onderbreek, Maar, Mike, ik moet zeggen, je ziet er best intelligent uit, zo. Zo, ja. ik het eerst. Met, ik wou uh, het net niet zeggen, maar... <laughs> ik bedank mijn Nightwalk crew, crew weer voor het invullen van het eerste uur. Graag gedaan. We gaan even luisteren nog naar uh, Mega... Oh, ja, wacht even voor. Mega, Mega, Shira en, en Dimion met Who I Am. Klinkt als een Griekse tragedie. Jij bent een Griekse tragedie. Ja, dat weet ik. Uh, uh, uh. Dat is heel erg leuk. En daarna gaan we naar het tweede van de Nightbook toe. Jullie gaan onder andere in twee tweede uur luisteren naar, uh, naar een live set die ik uh, heb weten te bemachtigen. Ook van uh, het MOH, het Mass of Hardcore 2009. En uh, we gaan tussendoor gaan we jullie ook nog even ja, vervelen en clearen met wat nieuwtjes. Montage. Maar we gaan, uh, we gaan in ieder geval proberen het hele uur ook uh, ja, even naar die live set te luisteren. Hou jij die bril op? Het ziet er best wel cool uit, zo. Ja, eigenlijk wel, ja. Okay, Vet shit, hè? <laughs> Vet Wacht We gaan naar twee uur van de Nightbook toe, schat. Ik zet de mijne gewoon af. Oké. Okay. Zie je niks meer. Holy shit, waar is iedereen? <laughs> Oké, okay, zoals ik net zei, Mega Shira met Endymion. Met Who I Am. Afkomstig van het uh, album Lords of Hardcore Volume 8: The Killer Machine, getiteld. Dat is de vierde keer. Schattig toch? Gaan we? Ja, we gaan naar twee uur van de Nightbook toe. Okay, Tot dan! dan.